Gare du Nord, terminus. Iedereen stapt uit. Het laatste stuk, als je de koepels van de Sacré-Cœur al niet meer kunt zien... ...is een lange sleuf. Een brede greppel als het ware, met ik weet niet hoeveel sporen naast elkaar. Een diepe insnede in het tiende arrondissement. Het tiende, dat zijn twee stations vlak bij elkaar. Het Noord- en het Ooststation. Gare du Nord en Gare de Lest. Volgens de schrijver Leon Paul Varge. Twee gigantische muziektheaters, waar je tegelijkertijd acteur en toeschouwer bent. Heel wat anders dan in de eeuw daarvoor, toen het nieuwe monumentale Gare du Nord nog werd aangeduid als een van de kathedralen van de nieuwe mensheid. Dat hadden we te danken aan Théophile Gautier, herhoud van de moderniteit toen Parijs de hoofdstad van de 19e eeuw was, zoals Walter Benjamin het uitdrukt. Gautier zag de stations als landenpunten, internationale ontmoetingsplaatsen. Dat had hij goed gezien, maar het hield niks. Met treinladingen tegelijk werden de soldaten vanaf hier naar het front gestuurd... om de anderen te ontmoeten, ja, ja. En vooral af te slachten. Met honderdduizenden tegelijk. Geen familie in Frankrijk die niet de verhalen kent van een grootvader, oom of broer... die nooit weer omkwam uit de loopgraven van de Eerste Wereldoorlog. Of anders half krankzinnig. La Grande Guerre, alsof het een eer was... Pepe Gallo, de vader van mijn schoonmoeder, een arme boer uit een Bretons dorp, kwam terug uit de hel, maar had voortaan altijd dorst. Vanwege het mosterdgas op zijn bronchieën, dat hem op termijn heeft gedood. Doodgezopen dus geen uitkering, zei ze bij het ministerie dat toen nog van oorlog was. Over non-nieuws van het westelijk front gesproken. De Thalys of de Eurostar rijden nu pal langs de frontlinie karavane van de moderne tijd in de visie van Jean-Marie Gustave Leclézio, die zich altijd wel ergens in een woestijn waant. Gelukkig dat elk tijdperk zijn schrijver heeft om ons het moderne leven te verklaren. Het tiende, dat is volgens Varge, de wijk van de dichters en locomotieven. Ze hadden elkaar gevonden, om zo te zeggen. De locomotief op weg naar elders... En de kleine ambachtsman die van elders alleen maar dromen kon. Het Parijs van het levenslied. Enfin, zo was het in de tijd dat Den Dolaard zijn Orient express liet rijden. Vageke woonde zo ongeveer aan de sleuf. Om later journalist en schrijver te worden. Chroniqueur, vooral, dat is de beste omschrijving. Chroniqueur van zijn tijd. En nachtbraker. Auteur van Le Piéton de Paris. Voetganger in Parijs. Dat is zijn geuzenaam geworden, hoewel hij meestal taxis nam. Het spoor. Het gedreun vanuit de sleuf, dat hoorde hij dag en nacht. Het schrille schreeuwen van de stoomfluit. Dan weer de deun van een doedelzak. Het donkere grauwen van de machine die zijn wagons langzaam de sleuf intrekt. Alsof de treinen naar ver al in het hart van de stad op snelheid kwamen. Dreigende wolkenmassa's die opstegen uit de diepte. Frisse meisjes op huwbare leeftijd. Die verdwijnen in de dikke rook van de Noord-Express. Léon Paul Fage. Kreeg een hersenbloeding toen hij met zijn vriend Pablo Picasso dineerde in 1943. Nu even miskend als zijn Nederlandse collega van de Orientexpress.